Jelle Visser met het NOS-journaal. De Amerikaanse commissie die de bestorming van het kapitool in Washington onderzoekt, heeft Twitter, YouTube, Reddit en Facebook gedagvaard. De commissie wil meer weten over de desinformatie en opruimende berichten op sociale media in de aanloop naar de bestorming vorig jaar januari. De onderzoekscommissie had het techbedrijf al eerder om informatie gevraagd, maar volgens de commissie werd er aan die oproep geen gehoor gegeven. De commissie wil weten hoe de platforms konden uitgroeien tot broedplaatsen voor geradicaliseerde mensen om geweld. Te gebruiken. Boeren hebben de afgelopen jaren minder bestrijdingsmiddelen op hun land gebruikt. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De Nederlandse landbouw zette in 2020 5 miljoen kilo gewasbeschermingsmiddelen in, ruim 11% minder dan in 2016. De daling komt waarschijnlijk door de drogere periodes de afgelopen jaren, waardoor er minder schimmelziekten waren. De Nederlandse overheid wil dat boeren minder gif gebruiken en vooral biologische middelen inzetten. Voetbalclub Helmond Sport weigert vrijdag te spelen tegen FC Emma, schrijft het Eindhoven's Dagblad. De eerste divisieclub wil de wedstrijd uitstellen vanwege de vele coronagevallen en blessures binnen de selectie, maar de KNVB wijst dat verzoek af. Helmond Sport zegt maar tien beschikbare spelers, inclusief de keeper, te hebben. Wanneer Helmond Sport vrijdag niet speelt, wacht de club mogelijk puntenaftrek. Medewerkers van de Britse premier Boris Johnson... hebben de avond voor de begrafenis van prins Philip in april vorig jaar... twee afscheidsfeestjes gevierd in de ambtswoning van de premier. Dat belt de Britse krant The Telegraph. In het Verenigd Koninkrijk golden op dat moment strenge coronamaatregelen. Er waren in totaal zo'n 30 mensen die dansten en dronken. Johnson zelf was niet aanwezig. De premier ligt al weken onder vuur vanwege lockdownfeestjes van zijn medewerkers. Het weer vannacht ontstaat op veel plaatsen dichte mist. In het zuiden daalt het kwik tot nabij het vriespunt. Overdag blijft het grijs. In het noorden laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur ligt tussen de 2 en 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de nacht. Oh maar ik laat geen sporen achter no evidence geen 50 cent maar ze vakt me mannyman geen, geen 50 cent maar ze vakt me mannyman real pad girl als je it confidence maar ik laat geen sporen achter no evidence geen 50 cent maar ze vakt me niemen. geen 50 cent maar ze vakt me niemen. geen curtis jackson ze wonen naar de candy shop zij deed vroeger kader maar ze gebruikt de kop en nacht vinden ze wonen naar gogo -Go club zij komen de dus school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 We mm -hmm. real, real bad girl that should confidence but ik laat geen sporen achter no evidence geen 50 cent maar zo fuck mijn men geen 50 cent maar zo fuck mijn many men real bad girl that should confidence maar ik laat geen sporen achter no evidence geen 50 cent maar so mijn men geen, geen 50 cent maar so geen, geen 50 cent, want ze fuck met boost Ik kan prikken als ik wil. AstraZeneca. Ik met Monica, met Monika, onder met satyfaan, Jessica, als ze zwart, mami, koffer, akara, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, body, Oli. doe pak M&M. Cent. 50 cent, pakken M&M's voor 50 cent. Real, real bad girl, mm. yeah. jij ja, show confidence, maar ik laat geen sporen achter, no evidence. Geen 50 cent, maar van mijn money man. Geen 50 cent, maar van mijn money real, real bad girl, jij ja, show confidence, maar ik laat geen sporen achter, no evidence. Geen 50 cent, maar van mijn money man. Geen 50 cent, maar van mijn money man.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 You're my fate. It's not the color of your eyes. All the $50,000 customers Mercedes you drive That's what I feel the moment you arrive. You get something so unique.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 Gaat ik Fiets met jou mee door stad. Als jij dat wil maar nou dan doe ik dat Ik ben hier op je blauwe We gaan